Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het gemeentehuis in het Brabantse Waalre staat in brand. Het vuur ontstond nadat volgens ooggetuigen... twee auto's tegen de ingang van het pand waren aangereden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Toen de politie kwam was er niemand te zien. Er is een zoekactie aan de gang naar de daders. Zodra het zijn brandmeester is gegeven... gaat de politie van Waalre met een groot sporenonderzoek beginnen.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 De man van de overleden Britse miljardaire Eva Rousing is officieel in staat van beschuldiging gesteld. Hij is aangeklaagd voor het verhinderen van een fatsoenlijke begrafenis van zijn vrouw. door niemand te vertellen dat ze was overleden aan een overdosis drugs. Volgens de Britse politie hield de man, Hans Christian Rousing. het lijk van zijn vrouw zeker vier dagen bij zich in huis voordat het werd ontdekt door de politie.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 Tot zes uur is dit Omroep WNL met een experimenteel programma. WNL trapt de verkiezingscampagne af. Nog één uur, een debat tussen de allerkleinste partijen. Dit is de Nacht der Onverkozenen met Bastiaan Nachtegaal. En Engelu Stol. Goedemorgen, u luistert naar de Nacht der Onverkozenen van Omroep WNL. Het komend uur hoort u het vervolg van het live debat hier op Radio 1. Het is een beetje de aftrap van de campagne. Tot 12 september zullen partijen als de VVD en PvdA... ruimschoots aan bod komen in debatten. Maar de kleine partijen zien we amper. En daarom geeft WNL vandaag ook hen een podium... om in debat te gaan in de Nacht der Onverkozenen. Vier onverkozen partijen, zonder kamerzetel dus... debatteren hier nog tot 6 uur vanmorgen... Over thema's als Europa, de zorg en de economie. We doen dat met vier lijsttrekkers in de studio. Lea Manders van Mens en Spirit. Dirk Poot van de Piratenpartij. Ton Schijvenaars van Nederland Lokaal. En natuurlijk Twan Manders van de Libertarische Partij. Nogmaals fijn dat jullie er zijn, ook dit uur. Dit is de Nacht der Onverkozenen. We hebben u uitgenodigd omdat bij verkiezingsdebatten... kleine partijen een beetje tussen wal en schip vallen. Um, de meeste radio- en televisiezenders beperken zich dan tot de partijen die al in de Kamer zitten. Uh, en wij doen het even andersom. Maar het is ook niet echt mogelijk om alle partijen die meedoen tegelijk uit te nodigen. Dat, dat, dat zult u ongetwijfeld begrijpen, omdat er gewoon te veel zijn onderhand. Um, Tan Manders van de Libertarische Partij. Uh, hoe ongelukkig moet je zijn uh, als al die uh, partijen een eigen lijst op poten Laat ik het beter formuleren. <laughs> Hoe ongelukkig moet je zijn met de bestaande partijen... om een eigen lijst op poten te zetten? Dat is de vraag. Ja. Uh, yeah. um, het punt is natuurlijk dat er geen enkel andere politieke partij is... die, net zoals wij, uh, stellen dat, uh, dat de overheid... de oorzaak is van de problemen die we hebben. En ook de oorzaak is van de crisis. Als ik het voorbeeld van de crisis uitwerk... De, de, de eigenlijk is... was de vraag hoe ongelukkig ja. u was. Nou ja, uiteraard zijn we erg ongelukkig met alle andere politieke partijen. Ja, omdat zij allemaal meer van hetzelfde willen. Zij willen dezelfde grote overheid in stand houden. Ze willen doorgaan met hoge belastingen, hoge staatsuitgaven. Een hoge staatsschuld, een hoog begrotingstekort, zelfs 3%-tekort is nog te weinig, er moet nog meer. Maar het is weinig dat, principieel. Dat is wat, dat is wat de meeste partijen willen. Het, het, mij. Is, het is wel... Een schuldencrisis kun je niet oplossen met nog meer schulden maken. Nee. Het is wel weinig principieel om als Libertarische Partij zeg maar, hier aanwezig zijn bij een door het publiek geld gefinancierde omroep. Ja. Nee hoor, het is gewoon een vorm van ja. infiltratie, ja, Gewoon een entering. Een nou, entering, voor, oude piratenpartijen. Ja. Ja, de, de, de bestaande partijen die, die, die kunnen dan een beetje doen... ja, dat is helemaal niet nodig om een nieuwe partij op te richten... want wij zijn het allemaal al lang. Maar die, moeten, die vergeten dan heel makkelijk... dat die uiteindelijk ook een keertje als nieuwkomer de Tweede Kamer in zijn gekomen. Omdat zij uh, op dat moment zich druk maakten over punten die ze zagen... die niet goed vertegenwoordigd werden. En uiteindelijk blijkt ook dat... Elke generatie, daar komen weer nieuwe partijen uit voort. We hebben, we hebben D66 in de tijd gehad, die nieuw was. Nou, inmiddels is dat ook een gevestigde partij... die zelfs bij de Bilderberg-conferentie aan mag schuiven. Uh, GroenLinks is begonnen als, uh, als een heel klein clubje nieuwe partijen... in de tijd dat de, de, de ecologie uh, door mensen interessant werd gevonden. Ja, nu leven we in het informatietijdperk. En er komen dus partijen bij die, uh, die het belangrijk vinden... dat het informatietijdperk ook goed vertegenwoordigd wordt in de politiek. Lea Manners van Mens, even nog naar u. Denkt u dat u andere partijen misschien nog iets spiritueler kan maken? Uh, wie weet, maar wat ook heel erg belangrijk is... is dat uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30.000 mensen in Nederland... gaan over de 20.000 politieke maatschappelijke posities. En ik denk dat ik heel sterk ook lokaal Nederland aan mijn kant zal vinden... als we concluderen dat er, ik geloof dat er één lokale burgemeester is in Nederland... en de rest van de burgemeestersbaantjes uh, wordt verdeeld onder de grote partijen. Dus je ziet een heel apparaat... Aan, aan machtsfuncties, publieke functies die ingevuld worden door de bestaande partijen. Maar is het ook nou, niet handig om een... als politieke partij een beetje hulp te hebben van je achtergrond? Bijvoorbeeld met een wetenschappelijk bureau, met allerlei trainingen ja. en cursussen. Ja. Dat is toch Natuurlijk. best handig? Natuurlijk, dat zouden wij ook uh, graag <lacht> willen. Wat dat betreft, als je in de Kamer komt, dan heb je dat. Nu moet je jezelf bewijzen, puur op eigen kracht. Ja. En je moet al 11.000 euro betalen mee te doen aan de verkiezingen. En vervolgens heb je nog geen cent voor de campagne. Alles gebeurt op basis van vrijwilligheid. Maar dat la laat denk ik ook juist weer zien dat de mensen dit met spirit doen. Vrijwillig vanuit enthousiasme. Nou, het het systeem is ingericht op de bestaande politieke partijen... om die, zeg maar, zo, uh, het zo makkelijk mogelijk te maken... en om nieuwelingen het zo moeilijk mogelijk te maken. Ja. En als je dan als nieuweling erin weet te breken... dan blijkt dat het toch wel degelijk een behoefte is... aan het punt wat jij uh, uh, naar voren brengt. Ik bedoel, de Piratenpartij wordt op het blik op twee zetels gepeld. Nou, dat is niet voor niets. Dat is gewoon omdat het geluid wat de Piratenpartij hoort... en de issues die de Piratenpartij heeft... dat die gewoon niet door de andere partijen... ofwel gesnapt worden, ofwel voldoende belangrijk gevonden worden. Willen jullie een soort tweede partij voor de dieren worden? Een soort waakhond die zich echt met één thema bezighoudt? Uh, ja, voor ons is, is, is het internet is een waanzinnig belangrijk thema. Als nu het internet uitgevallen, dan zou waarschijnlijk deze uitzending onmogelijk worden. Zou half Nederland stil komen te staan. En ondertussen worden er in Den Haag beslissingen genomen over technologie... door mensen die echt de helpdesk moeten bellen als het papier in de printer op is. Dat klopt gewoon niet. Nee, dan geloof ik wel dat de radio niet per se heel erg afhankelijk is, van internet. We zijn <laughs> een, een beetje ouderwets, geloof ik. Het is nu trouwens een vraag voor onze lijsttrekkers? Bel dan even op ons gratis nummer 0800 1121. Ja, maar laten we verder gaan met het debat. Iedere partij verdedigt in de nacht de onverkozenen, uh, onverkozenen een eigen stelling. Uh, en we behandelen ook wat algemenere stellingen over thema's... die van groot belang zijn uh, bij de verkiezingen in september. In de debatten vooral Europa, de economie, de zorg... En over dat laatste thema gaat de volgende stelling. De stelling is de zorg is het belangrijkste thema in de toekomst. Lea Manders, mens, wat is u over uh, uw standpunt? Ja, dat is absoluut zo, want gezondheid is natuurlijk de basis van alles. Wij zijn enorm uh, bezorgd over de zorg. Uh, en dan wil ik het nu niet eens hebben over uh, de, de, de handen aan het bed en de ziekenhuizen. De, de, de ziektekostenverzekeraars die de boel beheersen. En door de vermarkting is de zorg aantoonbaar achteruit gegaan. Maar wat een heel groot probleem is, is dat, uh, dat we niet aan preventie doen. Toen straks werd dat onderwerp obesitas genoemd. De waanzinnige toename van diabetes. En dat heeft alles te maken met het slechte voedsel wat wij momenteel consumeren. Onlangs bleek uit onderzoek dat in een tomaat, in een komkommer, daar zitten dus 30 residuen van gifstoffen. Onlangs is ook gebleken dat de biologische tomaat veel meer voedingsstoffen uh, bevat dan de kast uh, uh, op basis van, uh, van de massaproductie. Wij zijn enorm achteruit gegaan fysiek, uh, omdat uh, goede voeding is duur en goedkope voeding, uh, slechte voeding is goedkoop. En wij zeggen, wij willen eigenlijk juist uh, een systeem hebben waarbij we niet meer subsidiëren voor slechte dieronvriendelijke voeding. Maar we willen juist uh, minder B2 op gezonde voeding, zodat die voor iedereen bereikbaar is. En daardoor ga je ook de zorg in de toekomst ingrijpend verminderen, want nu worden mensen doodziek. Ton Schijvenaars, loopt Nederland lokaal? Nou, als je het hebt over zorg, dan zie je dat Den Haag centraal natuurlijk, alles centraal probeert te regelen. Ze, ze, ze gooien pakketten in de markt die dan overal moeten passen. Nou, dat past niet, hè, want elke lokale omstandigheid is anders. En je ziet natuurlijk dat heel veel zorg ook geleverd wordt zeg maar, op basis van de vrijwilligheid, de buurtzorg. Gewoon de zorg heel dicht bij huis. En. Um, je moet ontzettend uitkijken dat, dat, dat zorg niet een, een systeem gaat worden... waarin alles beschikbaar lijkt te zijn en mensen zeg maar naar de overheid kijken. Maar er ook vooral is ook naar je eigen verantwoordelijkheid gaan kijken... hoe je zeg maar de zorg zelf goed kunt gaan organiseren. En hoe is dat? Nou, wat je nu ziet is dat zeg maar, de verspilling in de zorg, hè, dan praat je echt over tientallen miljarden. Hè, er blijven heel veel producten hè, binnen de AWBZ, WMO, die blijven zeg maar gewoon op de plank liggen. Ze zijn wel beschikbaar, maar zijn niet meer nodig. Of ze worden één keer gebruikt, de bekende rollator, discussie. Daar ja. moet je dus allemaal vanaf. En dat soort verspillingen die loopt in de orde van grote miljarden, daar moet je mee stoppen. En als je daarmee stopt, dan zul je ook zien dat de zorg A goedkoper wordt en B zeg maar, kwalitatief ook eh, verder zal toenemen. Maar u denkt dus dat zorg lokaal te regelen is? Nou, heel veel is lokaal te regelen. Ik bedoel, Kijk naar uzelf, waar woont u? In uw eigen buurt. Ja. Ja, u heeft uw eigen netwerk van vrienden en van kennissen. Ja, ja maar, bedoel... maar ik woon in mijn eigen buurt... en ik werk in een heel andere buurt bijvoorbeeld. Nou. Wat nou als ik op een andere plek een ongeluk krijg dan waar ik woon? Dan moet dat dus de, de, de ene lokale plek in Hilversum waar ik werk... iets gaan regelen met de andere lokale plek nee, in Arden, nee, nee, waar ik woon? Nee, nee. Kijk, de, de zorg in het algemeen moet gewoon toegankelijk blijven. Maar hoe kan je dat dan lokaal regelen? Is, is dat is natuurlijk wat anders dan, dan, uh, dan zorg voor een, een, een ziekte waar je wat meer uh, begeleiding bij nodig hebt. Bent spoedijs... u ook voor lokale uh, zorg? Nou, je, je, nou, ziet dat, je ziet dat het het buurtzorgidee, waarbij mensen veel minder hoeven te reizen en het in hun eigen omgeving kunnen regelen. Eigenlijk zoals we het zeg maar, tot de jaren negentig in Nederland hadden ingericht. Dat dat heel, heel erg goed werkt. Heel veel mensen gaan naar die kant toe. Maar het grote probleem wat je ook hebt met de zorg is dat er nu er wordt bezuinigd op allerlei salarissen. Uh, er wordt de marktwerking op losgelaten, waardoor er ook nog heel veel geld uit de zorg verdwijnt naar winstuitkeringen en marketing die nodig is om die marktpartij te laten concurreren. Maar een van de grote lekken in het budget van volksgezondheid wordt maar niet aangepakt. Want wij geven dit jaar weer 1,2 miljard uit aan, aan patentmedicijnen die feitelijk maar 10 miljoen euro kosten. En tegen die 1,1 miljard zou dan een hele hoop research en development tegenoverstaan, maar daar komen 160 miljoen euro research aan aan tegen uit. Even en terug naar het lokale, 10 meer. Even terug naar het lokale. Daar bent u dus een voorstander van. Daar bent u dus mee eens met Nederland lokaal. Ja, absoluut. Ik ben blij te horen dat het steeds. Het werkt gewoon goed. Het heeft altijd goed gewerkt. We zijn er tien jaar hebben het op een andere manier ingericht. Maar je ziet nu dat mensen onder invloed van de economie weer terugvallen op het patroon dat gewerkt heeft. Ik bedoel, de wijkverpleegkundige die gewoon langskomt als het moment dat het nodig is, dat werkt veel beter dan de centrale systemen die we nu hebben ingericht. Het is fijn te horen dat de Piratenpartij Nederlands lokaal zo hard steunt. Dankjewel. Wij zijn helemaal voor alles van de browser. Dat steunen wij ook ja. hoor, de, de kracht naar lokaal. Ik heb zelf een, een zus ja, is een die traditie. Ik kan het me niet voorstellen. Ik dacht al dat u er wel iets tegen <laughs> had te brengen, meneer Manners. Ja. Um, nou, de gezondheidszorg is feitelijk een, een staatsmonopolie. De, de overheid bepaalt in haar eentje uh, hoe uh, zorg geregeld wordt. Ja, er zijn miljoenen regels op dat gebied. Uh, Verzekeringsmaatschappijen moeten een pakket bieden dat de overheid vaststelt. De overheid stelt daarmee ook uh, de prijzen uh, vast. Er is geen vrije toetreding. Uh, je mag niet, uh, je mag, er is geen opt-out. Je kunt niet zeggen ik doe niet mee in dit uh, systeem. Uh, als dat vergelijken met de gezondheidszorg in Singapore... daar is de overheidsinterventie in de markt... Uh, de, daar is de verstoring van de markt minimaal... In Singapore heb je eigenlijk een vrije markt in gezondheidszorg met maar één vorm van interventie. En dat is dat, dat, dat burgers zo worden gedwongen om een deel van hun inkomen te sparen op een zogenaamde medical savings account. En dat geld dat daarop staat mogen ze alleen gebruiken... voor het kopen van zorg. Of het betalen van een verzekering. Ja. En de gezondheidszorg in Singapore is de, is de beste ter wereld... en ook de goedkoopste ter wereld. Maar is het is gelijken met telecommunicatie. To toen ook nog een staatsmonopolie was het ja. heel duur en heel slecht. En toen het werd gedemonopoliseerd... toen werd telecommunicatie eens veel goedkoper en veel beter. En dat kunnen we met de zorg ook doen. Maar, maar heeft u betalen heeft dat verplicht? verplicht? Heeft dat dat vind ik dan apart dat u daarachter doen. Ja. Nee, nee, nee. Dat dat daar ben ik tegen. Hoor, Ik ben tegen maar, die verplichting die Singapore bestaat. Maar heeft dat tot u, u betrekking? is dat in Singapore de markt veel vrijer is dan in ja. Nederland. En daarom ook veel beter functioneert. Ja, maar Uiteraard, is dat wat u betreft prioriteit ja. om daar zo snel mogelijk naartoe te gaan? Uiteraard. Is dat wat u betreft het belangrijkste wat er de komende tijd moet gebeuren? De zorg. Veel mensen maken zich daar zorgen om, hè? Ja, nou, het is inderdaad een heel erg belangrijk thema... maar het belangrijkste moet het iets breder zien. Het belangrijkste thema is... Dat de overheid de markt verstoort en ook de gezondheidszorg markt verstoort voor, voor u. En die marktverstoring, daar willen we graag een einde aan maken. Ah, dat, ook, dat is uw dat visie. Het... Maar we hebben in ieder geval tussen Mens, Piratenpartij en Nederland Kaal een soort samenwerking gestart. Want over de zorg zijn jullie het eens. Het moet allemaal. Lokaler. Dank jullie wel. Zometeen gaan we verder praten, maar eerst muziek. Now they've learned that swing They've been piling with I. Down below at the candy shop They're still working at the same old chore But the stuff is sweeter than it was before You know why Piling with I. Who's that man that's got the sentimental swing Plays that mess just like it doesn't mean a thing Gather round you all and watch him plug Those strings When it gets the right hand pumping All the skin got to start Jumping, listen now And don't forget, if you go for that Solid jive, you can Always keep the dream alive Pallin', pallin', Pallin' with that De nacht der onverkozenen op Radio 1. Vier kleine partijen krijgen een podium voor debat. We gaan naar Nederland Lokaal. Het werd op 11 november opgericht. De partij wil verspilling tegengaan... en meer invloed geven aan de mensen in steden, dorpen en buurten. Ze noemen zichzelf geen tegenpartij, maar een partij voor een nieuwe vorm van politiek. Ja, Ton Schijvenaars dus, de, uh, de lijsttrekker voor de partij. Die nieuwe vorm van politiek, dat is echt een hele nieuwe constructie. Hè. Volgens mij bent u de enige hier aan tafel... die. Nou, misschien een beetje met de Piratenpartij. Ja, wij, wij gaan ook heel erg van de grassroots omhoog. Net ja, zoals, daar, zoals gaat, daar gaan we het straks nog over hebben hoor. Geen zorgen. Maar u heeft echt een, een soort nieuw model. Uh, uh, binnen het bestaande model weliswaar. Maar toch een soort nieuw model bedacht. Ja dat klopt. Uh, wat je op dit moment ziet is dat in de politieke markt is alles zeg maar, naar de flanken gegaan. Hè. Ik bedoel uh, VVD naar rechts. Uh, uh, SP naar links. En alles trekt dat mee. In het midden zit niks meer. Uh, nou, wij proberen dat midden weer netjes op te vullen. Uh, we hebben ervoor gekozen om uh, vanuit onderop te gaan werken. Dat betekent dat wij in ieder geval uh, nu al een groot wetenschappelijk bureau hebben. Want alle leden bij ons zijn allemaal lokale leiders. Die staan elke dag met hun voeten in het veen, in het zand, in het klei. Die weten wat er speelt. En die komen elke dag of in de week komen ze, zeg maar, in de kantine, in de kerk, in de kroeg, bij de kapper. Hè. Ze drinken koffie aan de keukentafel. En het zijn dus allemaal mensen die weten wat er speelt. Nou, vanuit die deskundigheid uh, zie je dat uh, gemeenten vaak veel beter worden bestuurd. En je ziet ook dat een op de vier inwoners... stemt ook vaak op een lokale partij. Waarom? Omdat die landelijke partij laat het vaak lopen. Maar, ze zijn... maar legt u eens uit hoe het systeem in elkaar steekt. Nou, wat we hebben gedaan is dat wij uh, in elke kieskring... In Nederland heeft twintig kieskringen. In elke kieskring hebben wij eigen kandidaten. Dus dat betekent dat in Zeeland kunnen ze op een Zeeuw stemmen. In Limburg op een, uh, op een Limburg en in Groningen op een Groninger. Ja, dus we hebben één landelijke lijsttrekker. Dat ben ik. En dan op twee en verder zijn altijd lokale kandidaten. Nou, dat heeft geen enkele andere partij. Ja, die zijn altijd heel erg uh, gericht op de randstad. Dat zijn allemaal, zeg maar, vaak academisch uh, geschoolde mensen. Uh -huh. En ik breng ja. me in herinnering ook wat Gerda Verbeter recent ook zei. Hè, van dat in de Tweede Kamer zijn geen gewone mensen meer. Nou, en wij proberen die gewone mensen weer, maar weer een stem te geven in de Tweede Kamer. Nou, hebben we hier een gemeenteraadslid aan tafel zitten? Mevrouw Manders? Ja. U zit in Arnhem in de Raad? Ja, klopt. Had u niet bij uh, Nederland lokaal gewild? Uh, ik denk dat als het gaat over landelijke politiek moet je echt ook een visie en ideaal hebben. Ik ben met het pragmatische ben ik absoluut mee eens. Als je het over gemeenteraadsverkiezingen en gemeenteraadsbeslissingen hebt... Uh, dan ga je ook, uh, ook voor mij als lokale uh, politicus uh, van hele pragmatische uh, uh, uitgangspunten uit. Maar juist landelijk is een bepaalde visie heel erg belangrijk. Ik denk ook dat politiek betekent dat je inspireert... En uh, je ziet ook dat politiek een hele grote invloed heeft op de mentaliteit van mensen. Uh -huh. Als politici beweren van we moeten uh, harder straffen, harder straffen. Dan zie je ook dat een heel groot deel van de mensen daarin meegaat. Ja. Dus, uh, en, en dat, dat, is toch die, die, die dat grotere idee dat kan je niet uitdragen als je opgedeeld bent in kle kleinere... Uh, ja, so, een soort districtsysteem is het hè. wij nou, zijn de enigen met een ja, en Wij ja. voeren dat helemaal door. Dan nou, kan dat niet. Op zich vind ik dat uh, ook positief... dat je mensen naar Den Haag haalt... die inderdaad uh, niet in Den Haag zitten. Juist buiten die randstad vind ik helemaal geweldig. Maar uh, wij willen eigenlijk... een aantal stappen verder doen... om die democratie uh, dichter bij de mens te brengen. Want dat moet al lokaal beginnen. Dat er bijvoorbeeld... burgers per definitie... in besluitvormende organen, commissies... en, en dergelijke worden betrokken... En wij willen ook graag dat er landelijk een systeem komt waarbij je niet alleen maar op één partij stemt, maar ook per onderwerp kan stemmen. Dus dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, voor onderwijs stem ik voor D66, ja. voor zorg stem ik op mensen spirit, En dat we met elkaar al het regeerakkoord gaan bepalen. En dat is voor ons uh, wat uh, werkelijke democratie is. U heeft het al inderdaad over de inbreng van de burgers. Daar doen jullie ook aan bij Nederland Lokaal, want u wilt participatiepolitiek. Kunt u dat ja. uitleggen? Wat het inhoudt is dat als we een bepaald onderwerp is spelen, dan ga je gewoon eerst maar eens even de vraag stellen aan je eigen achterban. He, van wat speelt daar. En niet dat je zeg maar vanuit een bepaalde ideologie zegt van he, de overheid moet weg of de overheid moet groter worden. Want dat zijn geen oplossingen. Dat zijn ideologische discussies die zijn leuk zeg maar, voor, voor aan de koffietafel, maar niet zeg maar om het land fatsoenlijk te, te besturen. En met participatiedemocratie neem je de burgers gewoon wel serieus. Pieter die heeft recent een opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid... heeft heeft onderzoek gedaan zeg maar, hè, naar, naar de grote kloof hè, tussen, tussen kiezer en gekozenen. En wat hij dan ook aangeeft is dat er moet meer vertrouwen komen in burgers. En dat hebben wij gewoon veel te weinig. Wij denken gewoon, of tenminste wij inderdaad. dat? Hoe komt dat? Wantrouwen. Ja, en ook, ook een beetje de, het waanidee dat je zeg maar, vanuit de ideologie eh, mensen kunt dwingen in een bepaald keurslijf. Kijk, iedere kiezer op dit moment is teleurgesteld. Hey, want ze stemmen op een, op een VVD rechts ja, voor, het, uh, voor, voor de vrijheid, de liberalisme. De ander stemt voor het socialisme. Hè, van oh, mijn zorg, George, voor dan mij. gaat even de telefoon af. Volgens mij is het... Uh... U uh, kunt hem even bij de microfoon weghalen. Uh, <laughs> de radio gaat helemaal uh, piepen door. Sorry, u mag even ja. verder gaan. Ja. Uh, dus, en dan op die manier probeer je zeg maar, toch heel dicht bij die burger te gaan zitten. en. Juist in Nederland, met dat poldermodel, wordt iedereen uiteindelijk teleurgesteld. Maar je moet het wel gaan uitleggen. En dat gebeurt veel te weinig. En wij staan heel dicht bij die lokale leiders, heel dicht bij die lokale partijen. Heel dicht, dicht bij die inwoners. Want die weten wat er speelt. En mensen zijn best wel bereid ja, om meer last te dragen of minder lust te hebben. Als je het maar uitlegt. Toch is maar... niet iedereen het met u eens. We krijgen nu een inbellen. We krijgen net door. De standpunten van partijen, zegt luisteraar Arendt, zijn gebaseerd op oude denkwijzen. Waar blijft die nieuwe denkwijze van deze kleine partijen? Dat vraagt hij. De nieuwe denkwijze heb ik net uitgelegd. Wij beginnen echt bij de basis. Daar beginnen wij. Gewoon waar je woont in je eigen directe omgeving. En dan kun je met elkaar de zaken gaan, gaan organiseren. Maar niet zeg maar dingen laten op. Ik heb vaak wel eens Den Haag Centraal vergeleken met een breifabriek. Ja, er komt één trui uit. En dan zegt een haar van die moet iedereen passen, maar dat is natuurlijk niet zo. We hadden een recent interne discussie over de nationale politie. Dan zegt de ene, de ene lokale leider zegt tegen mij: van ja, we moeten meer politie hebben. Ik zeg waarom? Ja, we hebben heel veel criminaliteit. Zegt de andere lokale leider: onzin, bij mijn mensen helemaal geen criminaliteit. Nou, wat zie je nou gebeuren? Dat op dit moment, ook de Eerste Kamer, inmiddels al een helemaal een raar besluit, besloten heeft op de nationale politie. Nou, dat werkt dus niet. Dat zijn een soort uniforme maatregelen. En mensen willen maatwerk. Mensen willen gewoon serieus worden genomen. Daar gaat het om bij Nederland Mooi lokaal. is ook dat de piratenpartij in, in Duitsland daar inmiddels een perfect werkend systeem voor heeft. Dat noemen ze het Liquid Democracy Feedback systeem. Waarbij alle piraten mee kunnen bepalen vanaf de grassroots op wat er voor de piratenpartij belangrijk is. Welke punten naar voren moeten worden gebracht. En dat is het systeem wat, eigenlijk wat ik, wat ik hm. bij Nederland Lokaal hoor en wat ik bij Mensen Spirit hoor. Maar u legt uh, het een beetje de... ingewikkeld uit. Het komt erop neer dat je op internet kan... Stemmen toch? Uh, dat je op internet kan stemmen en kan overleggen. Ja. En niet dat je, zeg maar, achteraf een keertje gevraagd wordt een gesloten vraag in een referendum te beantwoorden of dat uh, alleen maar geluisterd wordt naar de opiniepeilers. Maar dat heel Nederland mee kan praten over wat, veel belang wat, wat de belangrijke issues zijn. En wij hebben, behalve de theorie ervan, hebben wij dus ook een praktisch uitgewerkt model. Dat is dat liquid uh, feedback systeem. En je ziet daarin dat daarin ontzettend veel hele nieuwe oplossingen naar boven komen die in de, de, de, de, de huidige politiek. Uh, nooit bedacht kunnen worden of heel snel afgeschoten Precies. worden omdat dat, uh, omdat dat onbekend is of omdat het niet met de bestaande belangen strookt. En het gaat zeg maar over de houdingen. Kijk, want die pratenpartij die focust dan heel erg zeg maar, op de technologie hè, van het internet, maar het gaat bij ons zeg maar, om de grondhouden. En uiteraard, we maken gebruik van die moderne technologie van het internet, maar we zitten natuurlijk ook gewoon bij de mensen gewoon aan tafel. Wat ik dan straks al zei, hè. Ik bedoel koffie aan de keukentafel, dan praat je ook echt met de mensen, dan praat je ook echt wat ze daar, uh, wat ze bezighoudt. En een laatste voorbeeld. We moesten van de week moesten wij de antwoorden geven op de stemwijzer. Nou, hè, dan krijg je 50, antwoorden, 50 vragen voorgelegd. En wat doe je dan? Dan ga je gewoon met je kandidaten ga je bellen. Dus ben je gewoon een paar dagen alleen maar aan het bellen. Hè. Wat vind jij over onderwerp A? En op die manier ontstaat er een bepaalde discussie, ontstaat er ook begrip. Dat je soms ook straks in Den Haag natuurlijk wel een bepaalde keuzes moet maken. als het gaat over nationale onderwerpen. Maar mm -hmm. dat is zeg maar het serieus nemen van kiezers. En daar gaat Nederland lokaal over. En wij doen dat via ja. internet. En het voordeel daarvan is dat je niet zeg maar mensen hoeft te spreken op het moment dat ze de telefoon kunnen opnemen. maar dat ze gewoon allemaal mee kunnen discussiëren. En dat je aan het eind van de dag kan zien wat iedereen op zijn eigen ja. moment heeft ingevuld. <laughs> daar komen we straks <laughs> nog even op terug als we het over uw partij gaan hebben, meneer Poot. <laughs> maar nou is uh, uh, nou Nederland lokaal even aan de beurt. U had ook nog een stelling. Mag ik nog even ja, reageren? Nou, niet echt. Eigenlijk wilde ik even naar de stelling. Nee. Als ik okay. het goed maar je mag wel reageren dus de... op de stelling. Nou, de stelling stel stel stel stop de erg. verspilling door Den Haag Centraal. Twaam ja. Anders van de Libertarische Partij. Ja, uiteraard ben ik het daarmee eens. Uh, verspilling uh, wordt veroorzaakt door uh, echt de, de loskoppeling... van de betalen voor een dienst en het ontvangen van de dienst. Uh, in, in de Vrije Markt is het zo... Dat uh, organisaties uh, uh, afhankelijk zijn van klanten die vrijwillig betalen voor een dienst of product omdat ze dat waardevol vinden. Dat ze meer waarde hechten aan de dienst of aan het product dan aan uh, hun geld. Uh, in, als je kijkt hoe, hoe dat. Uh, hoe, als, je, als we de markt met de overheid vergelijken, iemand die leiding geeft aan een. Aan een bedrijf dat moet concurreren in de markt, die meet zijn succes af aan, aan, aan de winst. Hoe maak je als bedrijf winst? Door voortdurend te innoveren, door voortdurend te verbeteren, door voortdurend de concurrent voor te blijven, door voortdurend efficiënter te werken, door uit te zoeken wat de klant graag wil en te geven wat hij wat wil. Hoe Is dat bij de overheid? Iemand die leiding geeft aan een overheidsorganisatie, die meet zijn succes af van de grootte van zijn budget en hoeveel ambtenaren die onder zich heeft. En uh, hoe, hoe, hoe wordt hij succesvol? Hoe klimt hij de ladder door niet door de burger tevreden te stellen die moet betalen? Want die betaalt toch geld. Die nou tevreden is of niet, want die moet belasting betalen. Is dat hoe je het, het ook gaat Je hebt de political stelling. skills nodig. Je moet de politicus boven je te houden, want die bepaalt de grootte van je budget en die bepaalt hoeveel ja. ambtenaren je onder je is krijgt. duidelijk. Ik, ik hoor van mijn collega van de Partij, zeg maar de hele ochtend al hetzelfde verhaal: hè? de overheid deugt niet. Uh, dus ja. Ja, daar heb ik al op gereageerd in, in eerdere uh, korte interrupties uh, hier aan tafel. Maar u zegt, u zegt uh, Den Haag Centraal, zoals u het noemt, verspilt. Ja. Wat je ziet in de centrale, er zijn twee soorten van verspillingen. Zeg maar incidentele verspillingen, Er zijn vaak hele grote, geldverslindende, precieuze projecten. Ja, denk bijvoorbeeld aan de Betuwelijn, dat moest en zou erin worden gedrampt. Uh, er was een business case dat je nog sluitend zou zijn ook. Het is allemaal klinklare onzin. En de aansluiting met Duitsland is er nog steeds in en zal het niet komen ook. Ja? Dus dat is zo'n project wat jaarlijks gewoon nog steeds echt honderden miljoenen euro's kost. Geld wat we niet hebben zeg maar, voor de zorg. Dat, de overheid. dat is zeg maar, een, een voorbeeld van incidentele verspilling. Structurele verspilling zie je heel vaak in de bedrijfsvoering van de overheid. Ja. Ja, en daar moet je op een gegeven moment natuurlijk wel gewoon paal en perk aan gaan stellen. En in die zin hè, daar heeft de Libertarische Partij natuurlijk wel een punt. En dat de overheid vaak heel erg groot is geworden. Een groot waterhoofd eh, heeft ontwikkeld. Zonder dat ze, zeg maar, dat ze contact hebben met die, met die inwoners. Ga even luisteren wat de er rest er ervan, ervan denkt de Piratenpartij. Ja, je ziet dat de, de overheid blind vaart op de adviezen van een heel klein clubje topambtenaren die uh, veel langer in Den Haag aanwezig zijn dan de verschillende politici. Dat ze daarbij ook uh, afhankelijk zijn van, uh, van voornamelijk lobbyisten die hun inwerken op bepaalde punten en influisteren wat op bepaalde punten de goede, uh, de goede oplossingen zouden zijn. En je ziet dat daar een ontzettende berg verspilling vandaan komt. Als je, als je ziet dat we in Nederland 5 tot 7 miljard per, per jaar weggooien aan mislukte ICT-projecten. Gewoon Geld wat, wat echt verdwijnt en waar geen enkel, uh, geen enkel nuttig programma tegenover staat. Ja. En dat komt omdat daar, uh, er is geen kennis. En er wordt niet geluisterd naar de mensen die het wel weten. Er wordt slechts geluisterd naar een heel klein... Clubje, de, de Incrowd, ja. die, die daar de invloed heeft. En ik denk dat daar een ontzettende berg verspilling in Den Haag op het ogenblik plaatsvindt. En als ze ja. wat meer zouden luisteren naar ja, de burger en naar de kennis in Nederland, dan zou die verspilling een stuk minder groot zijn. Dus dat anders. is weer steun van Nederland ja. lokaal. Het is gewoon uh, buitengewoon verheugend deze ochtend. Po po politici hebben vaak de neiging uh, om tijdens hun regeerperiode, om het maar zo te zeggen, prestigeprojecten op te zetten. Hè, zoals bijvoorbeeld de Betuwe Lijn. Uh -huh. En uh, we hebben nu in uh, tien jaar, hebben we vijf landen. Uh, verkiezingen gehad. Het is natuurlijk een waanzinnige uh, verspilling van geld. De verkiezingen zijn waanzinnig duur. Al het staande beleid wordt stopgezet. En er wordt nieuw beleid ingevoerd wat soms dwars er tegen ingaat. En uh, wat dat betreft denk ik ook als ze wel eens zeggen van nou, nieuwe partijen hoezo? Dan denk ik van nou, kijk nu wat er in die afgelopen tien jaar is gebeurd. Dan mag daar ook wel eens een ander geluid komen van partijen die inderdaad zeggen, we willen het echt samen doen met elkaar. Want die verspilling, hè, dat is natuurlijk zeg maar, die gaat van links naar rechts. Hè? Ik bedoel, de, de SP verspeelt zeg maar door alleen maar te blijven pleiten... voor een nog grotere overheid. Ja, maar de VVD verspeelt natuurlijk evenzeer... Hè, door te zeg maar van uh, zo min mogelijk belastingen... Ja, verkeerde keuzes maken, 100 dag, 130 kachel op de autowegen, Dat gaat natuurlijk allemaal nergens over. Bedoel, dat gebeurt allemaal wel zeg maar, door links en door rechts. In het midden zit gewoon niemand meer. Wacht even, De VVD heeft zojuist een partijprogramma opgenomen... dat de BTW-verhoging moet blijven bestaan. De VVD is dus niet langer een partij van belastingverlaging... maar een partij van belastingverhoging geworden. Nou ja, ik heb hier dus wie al die belastingverlaging wil, moet op de Libertarische Partij stemmen. Kijk, ja, maar u kijk, heeft ook weer sol... reclame gemaakt, maar we gaan uh, even terug naar Nederland lokaal. De vraag is? Even tot slot, u afrondende, dus u had het over, uh, ik ben het ook even kwijtgeraakt ja, nou, goed, nou, door uh, de kijk, promotie. We hebben natuurlijk gezegd, van, hey, lokaal zit er al zoveel kennis, zoveel deskundigheid. Ja? Als je die mensen allemaal heel serieus neemt, dan kom je gewoon veel verder en veel goedkoper. Uh, we hebben als belangrijk thema de verspilling. Ja, bedoel, en dat zie je inderdaad gewoon overal plaatsvinden. En dat betekent ook dat als je die verspilling kunt stoppen... en we hebben op dit moment een uh, programma in ontwikkeling... waarbij we nu al onderbouwing hebben voor een uh, verspilling... die we kunnen tegengaan van 20 miljard per jaar. Mm -hmm. ja, dan heb je het, zeg maar, nu al, ja, als die verspilling zeg maar, stopt... al een overschot uh, als, als overheid. En dan kun je gaan beginnen met de grote schuld. Maar laten we wel even heel helder zijn. Wij produceren in dit land orde van grote 600 miljard euro. De overheid pompt voor ongeveer uh, 300 miljard euro rond... Ja, en we hebben met elkaar inmiddels een schuld gemaakt van 400 miljard euro. Als je dat vertaalt naar je eigen portemonnee, ja, dan ben je de facto failliet. Ja, dus we moeten met elkaar andere keuzes gaan maken. En die andere keuzes die zullen denk ik echt gaan komen van die kleinere partijen... zoals Nederland Lokaal nu nog is, maar straks niet meer... de Piratenpartij en Mens en Spirit. Nou, daar heeft onze columnist Duco Hoogland ook een column over geschreven. De nacht der onverkozenen. Als je daaraan meedoet leg je, je er van tevoren bij neer dat zitting nemen in het parlement niet haalbaar is. Maar hoe gekker je bent, des te meer kans je maakt. Laat ik over één ding duidelijk zijn. Iedereen moet een partij kunnen oprichten, kunnen meedoen aan de verkiezingen. Maar een partij die voortkomt uit één issue, en dat is vaak zo... bij de partijen die door vrolijke provinciale of boze gestedelingen worden opgericht zijn in wezen niets anders dan protestpartijen. Protest dat hun belang niet goed vertegenwoordigd is. De dieren, de ouderen... of een protest dat er juist meer aandacht moet zijn voor hun ding. Feest bijvoorbeeld, u weet wel, die partij van Johan Flemmix, Of voor de privacy, voor spiritualiteit... en nog heel veel meer aardse en minder aardse zaken. Zelf ben ik nog het meest aangesproken door de Neutrale Partij, ooit opgericht door Terhal, de in 1944 aan een longontsteking overleden artiest. Hij had misschien dus beter zijn politieke aandacht kunnen steken in de gezondheidszorg. Hij zat van 1918 tot 1925 in de Tweede Kamer. Op zijn partijposter stond hij met een knipoog afgebeeld. Hoe een onverkozene toch verkozen werd... De slogan was: Geen rechts, geen links, geen zwart, geen rood. Neutraal is leven, politiek is dood. Met deze knipoog plaatste Terhal zich buiten het speelveld, als zijnde geen echte politicus. Hij zou wel eens leven in de brouwerij brengen. Het lijkt toch verdacht veel op verdonk met haar niet links, niet rechts, maar recht door zee. Een echt leuke gelijkenis is met die van Geert. Van Hal had namelijk ook een blonde kuif en u gelooft het niet, was ook directeur van een theatergezelschap. Als u het mij vraagt, ik adviseer de onverkozenen vooral te genieten van hun onverkozen bestaan. U hoorde onze uh, columnist Duco Hoogland. En even voor de goede orde, dit programma heet De Nacht der Onverkozenen. Omdat alle aanwezige partijen nu nog niet in het parlement zitten. Piraten hebben geen ooglapjes, zwaarden of een schip... nee, ze strijden voor burgerrechten, privacy en in het bijzonder... en de hervorming van auteursrecht en octrooirecht. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen met Samir Alioui... als ik het goed uitspreek, de lijsttrekker haalde de Piratenpartij... 10.000 stemmen binnen, ruim 50.000 te weinig voor een zetel. Maar de piraten zijn in opkomst, ze zitten al in het Europees Parlement. Dirk Poot, lijsttrekker van de Piratenpartij. U vindt dat downloaden gelegaliseerd moet worden... omdat een verbod ten koste gaat van de burgerrechten... Ja, maar. iedereen. Downloaden is al legaal, trouwens, hè? Ja, oké. Okay. Het, staat, ja, nee, in is eigen... heel Het belangrijk. staat in uw eigen partijprogramma. <laughs> nee, dat staat zelfs in de Nederlandse wet. Dat weet ik. Um... Maar die downloaders he, die gaan toch vooral naar de Pirate Bay... omdat ze geen zin hebben om de DVD van Spider-Man te betalen? Uh, nee, die downloaders gaan naar de Pirate Bay... omdat ze uh, willen weten wat de nieuwe muziek is. En daar op basis daarvan hun keuzes willen maken. Je ziet uit, uh, uit recent Engels onderzoek dat mensen die downloaden... toevallig ook de mensen zijn die het meeste uitgeven aan uh, nieuwe media... aan films en aan muziek. Dus downloaden is wat dat betreft... en dat is, is, is Nieuw Jong en de Amerikaanse zanger het ook met ons eens... downloaden is feitelijk de radio van de 21. Eeuw. Maar is het niet een beetje groot om dat dan burgerrechten te noemen? Nou, je ziet nu bijvoorbeeld dat met de auteursrechten in de hand... dat er in Nederland uh, de Pirate Bay is gecensureerd En dat ook in Zweden uh, uh, een site van Greenpeace offline is gehaald... Uh, die protesteerde tegen een oliemaatschappij... met het uh, argument dat de auteursrechten van de oliemaatschappij werden ge geschonden. Oh, Op het moment dat je dus auteursrechten dat die zo sterk zijn geworden... dat je daarmee de uh, vrije meningsuiting onmogelijk kan maken... ja, dat betekent dat... De auteursrechten die in Nederland sinds 1912 geen enkele update hebben gehad... behalve dat de tekst uit 1912 drie jaar geleden uit de titel is verdwenen... dat daar dus goed naar gekeken moet worden. Maar u verhandelt eh, andere standpunten... en dus ook de zorg, economie en Europa in voor burgerrechten. Wat hebben we aan uw partij in, in deze crisistijd? Uh, nou, je, je ziet dat de problemen in Europa, die komen omdat Europa is feitelijk een, een ondemocratische superstaat waar een hele hoop democratische staten in gedwongen zijn. En de Piratenpartij is juist internationaal actief, is in heel Europa actief, om te proberen het Europese parlement meer macht en meer controle te geven, zodat de Raad van Europa en de, de, de Raad van Ministers en de Europese Commissie niet zomaar allerlei regeltjes er doorheen kunnen, kunnen gaan jassen. Als wij met elkaar allemaal democratische staten vormen, dan moeten we ook op een democratische manier in Europa de besluiten kunnen nemen. En nu zie je dat dat niet gebeurt. En daar is de Piratenpartij zich heel erg sterk van aan het maken. Ja, en nu had daar dat ingewikkelde, wat was het, de grassroots... Uh... De, de liquid democracy feedback. Ja, daar moeten we nog een goede Nederlandse naam voor ja, verzinnen. Hè? We hebben het nu over Democratie 3.0, dat is, dat is even de werktitel. Uh, maar het gaat erom dat je de burger mee moet laten praten in, in de politiek. En tot nu toe heeft de politiek altijd gezegd van ja, uh, het is heel erg goed dat wij het stelsel hebben zoals we dat nu hebben, waar de burgers één keer per via wat mogen zeggen. Want op die manier houden we een beetje het populisme en het eigen belang uit Den Haag. Ja. En, en ziet, het is idee is, we, want uw idee is dus dat u een, een partijprogramma heeft waarin u kernpunten heeft geformuleerd. Inderdaad. En alles wat niet in kernpunt is... Um, wat ik bijvoorbeeld niet kon vinden over uh, de zorg. Ja, ja, ja, u, u had daar... Belangrijke punten over de zorg hoor, in het programma's. Nee, maar uw kernpunten... dat, dat... Nou goed, misschien ja, dat ik er daarna... Ernaar... Maar in ieder geval een, van paar van die grote, een paar van die grote thema's... die nu ja. in de verkiezingen belangrijk zijn... Ja. die horen daar niet bij. En die wilt u dus verhandelen? Dus letterlijk inruilen voor iets wat u wel zoekt? Bijvoorbeeld... Dat is eigenlijk natuurlijk wat, wat in elke coalitievorming plaatsvindt. Je zegt van nou, ik vind deze punten belangrijk, die wil ik ervoor krijgen. En als jullie punten op dat gebied niet al te slecht zijn, dan gaan we die steunen. Maar dat doen wij wel met inspraak van de leden. Je ziet dat de huidige politieke partijen die hebben uh, partijprogrammas die echt in steen gehouden zijn. En wat er ook gebeurt met de economie, wat er ook gebeurt internationaal, ze zeggen dit gaan we volhouden. Terwijl maar de meeste van die beloftes is wel belangrijk dat u dat allemaal inruilt dan. Nou, je ziet dat het internet is op het ogenblik de manier waarop wij met elkaar communiceren. De manier waarop wij onze informatie samenhalen. Als je s ochtends wakker wordt, dan check je op, je op je mobiel, check je je e-mail. Je doet je werk voor een groot gedeelte via het internet. Als je je s'avonds weer gaat ontspannen, doe je dat via het internet. Je communiceert met je vrienden via het internet. En op het moment dat daar informatie van verdwijnt, zonder dat je weet dat die informatie verdwijnt... dan word je dus heel erg beperkt in, uh, in, in jouw democratische rechten. Je hebt het in Australië gezien. Op het moment dat daar een internetfilter werd geplaatst heeft daar een, een vrij streng uh, christelijke regering er gelijk voor gezorgd... dat oude vandaag niet meer informatie konden vinden over euthanasie. Uh, op dat moment, op het moment dat je met filters gaat werken... op het moment dat jij, zonder dat je aan de burgers vertelt... Uh, dat er informatie verdwijnt, informatie van het internet haalt... dan ben je gewoon aan het censureren en dan ben je geen democratische rechtsstaat meer. We gaan niet voor de Great wire, Firewall van China natuurlijk... U heeft namens de piratenpartij ook een uh, stelling ingediend. Wat was die stelling? Die stelling is 17 miljoen Nederlanders ah. kunnen gezamenlijk betere oplossingen aandragen voor de Nederlandse uitdagingen dan 150 Kamerleden en 20 ministers en staatssecretarissen. Lea Manders, mens? Nou, voor een deel kan ik het daar zeker mee eens zijn. Hè. Wij willen ook veel meer uh, referenda en volksraadplegingen. Maar uh, ik heb onlangs, uh, is de site van de Kamer, uh, nagekeken om te kijken hoeveel stukken er per dag voor liggen. Nou, dat waren er een stuk of vijftig, dat waren dikke dossiers. Uh, dan denk ik van ja, je kunt uh, als het eenvoudige uh, kwesties zijn, kan je dat heel goed voorleggen. Maar ik zie het gewoon al binnen onze partij: we hebben een forum en daar kan iedereen een discussie starten. En dan zie je dat mensen die veel tijd hebben, die op de hele dag op de computer zitten, die zijn heel actief op zo'n forum. Maar degenen die weinig tijd hebben, hebben gewoon geen tijd om al die informatie door te nemen, mee te nemen. Dus ik heb iets van ja, voor mij is toch nog steeds die politiek en die vertegenwoordiging heel noodzakelijk. om Gewoon door de, de waanzinnige complexiteit van deze samenleving. Wat is eigenlijk de libertarische blik op uh, directe democratie? Eh... Uh... Ja, dan vond ze natuurlijk de uitkomst veel belangrijker dan de procedure. De, wij zijn voor een, een, een samenleving met ja, uh, tot... vrijheid van het individu. Ja. Uh, en het is wel mijn indruk dat, uh, dat uh, hoe directer de democratie is... Hoe kleiner de staat wordt. Maar heel, ziet dus u het zoals de het in gedachten. Als je goed kijkt naar Zwitserland, dan heb je na het, uh, het verschijnsel dat uh, de federale overheid heel weinig macht heeft. Dat, ja. uh, dat kantons relatief veel in de melk te boven hebben. Maar vindt hebben. u het leuk zoals die Piratenpartij het voorstelt? Vindt u dat een mooi systeem met internet? Uh, nou, ik zou er een ander draai aan willen geven. Uh, inderdaad, uh, is het zo dat 17 Nederlands veel meer weten dan, uh, de, de, dan die 150 Kamerleden. De oplossing is dan ook dat gewoon ieder individu keuzevrijheid krijgt, het individu zelf bepaalt... wat hij met zijn leven, met zijn lichaam, met zijn ja. eigendom doet. En dat het niet dus centraal hem bepaalt. Dus je op de vraag of u dat een goed idee vindt. Begrijp ik. Zou je dat ook Het is willen? een verbetering. Het, het is een verbetering. Ja. Ja. Het lijkt wel een beetje op wat u doet, hè? Met, uh, met Nederland lokaal. Ja, u, dat inspraak van, uh, van. ja precies. Dat, dat inderdaad... Kijk, uh, je ziet inderdaad dat er zoveel deskundigheid is eh, in, die, in die lokale democratie. En die wordt gewoon nauwelijks gebruikt. En of je dat dan zeg maar ontsluit hè, via het internet. Of je ontsluit dat bij de kapper. Hè, of in de kerk of in de kantine hè, of waar dan ook. Het gaat erom dat mensen zeg maar hun informatie kunnen delen. Maar wel dat je dat gesprek aangaat. En het is niet alleen maar een kwestie van heel veel informatie verzamelen. Ja, want Dan krijg je vaak zeg maar, mensen die weten alles over een bepaald onderwerp. Maar weten niks over het leven. Ja, je moet ook, denk ik in de politiek, ook leiderschap hebben. Je moet ook zeg maar, een richting durven te duiden. Waar je zeg maar, met het land naartoe wil gaan. Je moet een verhaal hebben. Maar dat is en... waar die Kamerleden voor zijn, toch? Ja, dat klopt. Maar die Kamerleden, hè, die, wat ik daar straks al aangaf. Hè, die zijn vaak zeg maar, door een bepaalde wasstraat heen gegaan. Hè, van de VVD of van de SP. En dan komen ze allemaal op dezelfde manier uit. <laughs> ja? En ze, ze zitten allemaal in de Randstad. Ze zijn allemaal academisch geschoold. En hun contacten. Zeg maar met de echte mensen, is gewoon met de dag minder en minder aan het worden. Dat zie je ook gewoon in de opkomstcijfers. Vraag aan, aan elke kiezer, heb je vertrouwen in de politiek? Het antwoord is nee. Vraag aan kiezers, van, heb je vertrouwen in je eigen lokale uh, leider? Dan is het antwoord ja. Waarom? Omdat hij bekend is. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste punt in, in, onze, nieuwe, uh, of in onze, onze samenleving. Je moet bekend zijn. Maar, maar, ligt namelijk... dat, maar ligt dat dan aan de politici of ligt dat aan de kiezer? Meer dan de helft van de volksvertegenwoordigers houdt op volksvertegenwoordiger te zijn... op het moment dat er een regering is. Vroeger had je het zo dat je had de regering en die, uh, die bepaalde het beleid... en de volksvertegenwoordigers controleerden dat. Maar wij zitten inmiddels al helemaal vast in, in de zogenaamde coalitieakkoorden. En op het moment dat er een coalitieakkoord is gesloten... dan zegt een meerderheid van de volksvertegenwoordigers... oké, okay, wij houden nu op volksvertegenwoordiger te zijn... en we worden regeringsvertegenwoordiger. En daar dan zie je de burger een... dus echt boos over worden. En vindt u dan ook een soort... Uh, uh... Uh, digitale coalitie een goed idee? Dat mensen echt per geval kunnen beslissen wat er moet gebeuren? Ja, dat is eigenlijk het... het ja. als, je, als je ziet zeg maar wat de bestaande politiek... die hebben zeven weken hebben ze in dat torentje zitten rotzooien... en uiteindelijk hebben ze in de crisis waarin we in zitten... Hebben ze het gewoon allemaal uit hun handen laten vallen. Ja. Ja. En toen is het door een, een coalitie die op dat moment tot stand komt... is het eventjes opgelost zodat we in ieder geval... Brussel voorlopig van onze rug hebben. Ik denk dat het hele idee van uh, links-rechts politiek... Waar, een, waar je vier jaar lang alleen maar rechts of alleen maar links gaat doen... Ja, dat, dat, dat is uit de tijd van de verzuiling. Maar Nederland is niet meer verzuild. We moeten gewoon per, per probleem kijken wat de beste oplossing is. En dan niet zomaar alleen maar dogmatisch naar de hele oude kijken. Dat houdt dus ook in dat je zeg maar, in fracties in de Tweede Kamer. moet je dus helemaal zeg stoppen met die kadaverdiscipline. In de Tweede Kamer moet je dan ook gewoon iedereen de vrijheid geven om zijn eigen standpunt in te nemen. Ja. En als, als er een de Nederlandse Kamer straks in de Kamer zit met meerdere zetels. Ja, dan zal er ook nooit sprake zijn van een fractiediscipline. Maar, maar, maar ik zie zullen gewoon wel heel een, helder een afspreken. Probleem. Ik zie hier ook wel een heel erg groot probleem. Want uh, je ziet dat de publieke opinie behoorlijk beïnvloed wordt door wat er gebeurt. Dus je kunt heel makkelijk, uh, zeg maar, het, het ene jaar uh, zegt de publieke opinie dit. Het andere jaar zegt de publieke opinie dat. Daarom zeggen wij ook, wij willen ook niet dat uh, nee, dat je de konijn moet, uit die nee, hoge hoed van meenemen. die uh, coalitievorming. Uh, wij willen daarom dat mensen dus naast de partij ook op onderwerpen kunnen stemmen. Want dan kan je ook een degelijke richting uitzetten als partij. ...waardoor je zegt, we hebben een partij, we hebben een programma, een coalitieprogramma... ...waarin een heleboel dingen al uitgestippeld zijn door de kiezer. Ja, maar die en dan, mensen dan kan meenemen je niet in meer een konijn uit de hoge hoed toveren. Een concreet voorbeeld, hè, over, uh, over windenergie moeten... bijvoorbeeld. Heel kort. Ja? Als je de vraag stelt, wilt u windenergie? Ja, dan zullen sommige lokalen zeggen, van, ja ik vind het best, maar niet bij mij in de buurt. Ja, als je verder gaat vragen over windenergie... Hè, dan moet je gaan kijken van wat zijn alle milieulasten en alle milieulusten. En uiteindelijk moet je dan ook gewoon met je lokale achterban eh, voor kiezen van... nou goed, bij ons past het niet of het past wel onder die en die voorwaarden. En dan ga je zeg maar gelijk van beginnen waar ga je draagvlak creëren. En dat is zo belangrijk. Dan is het begrip. En dan, dan krijg je zeg maar heel veel ruimte voor duurzame energie. In welke variant dan ook. Dit is onder op WNL op Radio 1. Jack Johnson, we're going to be friends.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 Yes, I can tell we are going to be friends. We're going to be friends. U luistert naar de Nacht der Onverkozenen op Radio 1. Het eerste verkiezingsdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september... en WNL geeft kleine partijen deze vroege ochtend een podium voor debat. We debatteren inmiddels al meer dan 100 minuten te gast in onze studio's. En Lea Manders van Mens en Spirit, Dirk Poot van de Piratenpartij... Ton Schijvenaars van Nederland Lokaal en Twan Manders van de Libertarische Partij... Um, straks gaan we nog even hebben over de formatie. Hoe zouden onze gasten hun droomkabinet formeren? Maar eerst naar onze laatste stelling. Over misschien wel het meest controversiële thema van deze verkiezingen. De stelling luidt. Om de euro te redden moet er meer macht naar Europa. En we beginnen bij Dirk Poot van de, Lib van de Piratenpartij. Sorry. <laughs> <laughs> wij, wij vinden dat de euro echt belangrijk is om in stand te houden. Want je ziet, als je geen euro hebt, uh, dan heb je ofwel de gulden... nou, dan hang je feitelijk aan de D-mark, ben je nog uh, aan de goden overgeleverd. Je hebt uh, je, al je uh, spaartegoeden worden op een gegeven moment... of in dollars of in D-mark uh, ge, uh, genoteerd. En als je aan de dollar hangt, dan ben je feitelijk afhankelijk... van het Amerikaanse defensiebudget. Je kijkt wat er met de Nixon-shock is gebeurd in de jaren zeventig... Ze hadden daar zoveel geld uitgegeven aan, aan, aan de verschillende oorlogen... dat ze hun schulden niet meer konden betalen. Nou, wat werd er gebeurd? De dollar werd gedevalueerd... en de hele wereld was plotseling 20% van zijn spaartegoeden kwijt. Dus het idee dat we uh, uit de euro moeten stappen... en het zelf moeten gaan redden, dat klopt niet. Dus we moeten in de ogen van de Piratenpartij... internationaal samenwerken om samen een vuist te kunnen maken. Maar dat moet wel veel democratischer dan het nu gebeurt. En in die zin denken wij dat 4 juli 2010... het moment dat het Europese parlement... voor het eerst echt op is gestaan... tegen de Europese Commissie en act heeft afgeschoten... Mm -hmm. een keerpunt in de geschiedenis zou moeten zijn. En dat het Europese parlement dat zou moeten aangrijpen... om de beperkte macht die ze in het lisbon Verdrag hebben gekregen... om die nu uit te gaan breiden op zo'n manier dat we echt democratisch kunnen gaan controleren wat er in Europa gebeurt. Maar die Europese samenwerking is voor ons noodzakelijk. De Piratenpartij, ze willen samenwerken, maar het moet allemaal democratischer. Maar mens is het daar niet helemaal mee eens. Nee, nou sowieso natuurlijk de euro of welk geldsysteem ook is, is een afspraak. Het zijn cijfertjes uh, op bankrekeningen. Er staat niets werkelijks uh, tegenover. Uh, dus als we het hebben over de euro redden, volgens mij gaat het erom... dat wij uh, elkaar dienen en elkaar voorzien van producten en diensten... En de euro is een middel en niet een doel. En daarom zeggen wij ook van nou, maak je onafhankelijker van die euro... zonder hem te willen afschaffen, maar door dat lokale geld in te voeren... ruilsystemen in te voeren, uh, daar zien wij heel veel hel in. En meer macht naar Europa, nou daar heb ik al wat over gezegd... dat willen wij zeker niet. Tenzij we echt met alle Nederlanders tezamen zouden zeggen... alle Europeanen, wij willen heel graag bij elkaar horen. Wij willen graag dat ene Europa vormen met elkaar. En dat vinden we een fantastisch idee... En dat is goed democratisch uh, uh, gelegitimeerd en gecontroleerd. Ja, maar voor die tijd nee. Tan Manders van de Libertarische Partij, u wilt vast geen samenwerking met Europa. Nou ja, samenwerking vullige basis. Is goed. Uh, um, zoals in het verleden is gebeurd. De, Europ de Europese economische gemeenschappen, zo het begonnen. Uh, als een initiatief om handelsbarrières weg te nemen... om invoerrechten op te heffen... om andere uh, handelsbarrières weg te nemen. En dat was op zich een goed initiatief. Dus die vorm van samenwerking, een vrijhandelszone creëren... dat is, uh, dat is uh, iets waar we ons prima aan kunnen vinden. Maar uh, helaas is dat Europese experiment uh, helemaal uit de hand gelopen. In plaats van een economische samenwerking... is het een project geworden om een Europese superstaat te creëren. Eigenlijk een kartel van, van, van staten die hoge belastingen heffen... en dat graag ook willen blijven doen. He, met de, het Europese uh, project, het, het, de Europese eenwording, is er eigenlijk op gericht om te harmoniseren, om belastingen te harmoniseren... om regelgeving te harmoniseren en concurrentie tussen staten op te heffen. Terwijl concurrentie niet alleen voor bedrijven heel erg belangrijk is... maar juist voor staten heel erg belangrijk is. Concurrentie zorgt er namelijk voor dat staten moeten concurreren... voor talent en kapitaal. En dat doen ze dan, noodgedwongen, door belastingen niet te verhogen... maar juist te verlagen. Door niet meer regels te maken, maar minder regels te maken. Je ziet dat hele kleine staten, zoals Monaco en Liechtenstein... En, en, en Singapore en Hongkong. Kleine staten doen het heel erg goed. Groeien heel erg hard. BNP per hoofd in Monaco is 186.000 dollar per jaar. Er is geen inkomstenbelasting. Er is geen werkeloosheid. armoedecijfers het laagste ter wereld. Juist kleine staten die dus noodgedwongen. Uh, moeten concurreren voor talent en kapitaal... door een, een, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat uh, te creëren. Uh, door door uh, juist niet altijd moeizuchtig te zijn... geen regelzucht uh, te hebben. Maar Die het doen klimaat... het heel erg goed. In de Europese superstaat is precies tegenover Dat is het verstikken van, van, van, de, van, van concurrentie. Nederland lokaal stopt de verspilling door Den Haag Centraal, is, is uw slogan. Is de EU ook een verspilling van geld? Wij gaan niet mee in een soort onderbuikdiscussie over Europa is goed of Europa is slecht. Je moet lokaal doen wat kan, in Den Haag wat dan nodig is... en vervolgens ga je ook kijken wat je internationaal het beste kunt doen qua samenwerking. Um, en als het gaat zeg maar over, over de euro, he, dat heeft heel veel kanten. En het mooie van deze crisis is wel dat nu iedereen gedwongen wordt... om heel goed na te denken over zeg maar de volgende nadelen van Europa... En dat is denk ik wel heel belangrijk, ook dat straks iedere inwoner ook weet... wat er heeft aan Europa en wat de lust en de lasten zijn. En het klopt dat Europa moet wel zeg maar democratischer worden. En als er straks zeg maar op 12 september, hè, zijn niet alleen maar de verkiezingen... maar op 12 september doet ook het Hof en Karlsruhe doet uitspraak... in hoeverre dat Duitsland daadwerkelijk, grondwettelijk... mee zal gaan doen aan de betaling van de ESM. En dat is een heel principiële uh, uitspraak wordt dat. En die wordt heel erg bepalend voor de toekomst van Europa. Ja, dank jullie wel voor deze uh, toelichting op de stelling uh, over Europa. Want uh, om de euro te redden, moet er meer dan mag naar Europa was in ieder geval onze stelling. Maar uh, jullie vinden in ieder geval dat het allemaal wat democratischer moet. Een libertarische partij vindt dat het eigenlijk, moeten we ons eigenlijk een beetje terugtrekken of niet? Uh, wij zijn inderdaad voor uh, het opzeggen van lidmaatschap van de EU en ook het stopzetten van... De geldstroom richting de EU. Ja. En op plaats van willen we graag vrijhandel. Eigenlijk wat Monaco en Zwitserland ook hebben. Ze hebben wel een vrijhandelsovereenkomst ja. met de Europese Unie. Maar, maar doe niet mee met de harmonisatie en met het, uh, het, het subsidiëren van die Europese superstaat. De Libertarische Partij pleit het failliet van de Europese economie. Nee, laten we, uh, de de de niet, niet, laten we die discussie niet gaan voelen. Na de verkiezingen moet er natuurlijk een kabinet gevormd worden. Een lastige klus, want hoe kom je aan de macht zonder gezichtsverlies op te lopen nadat je compromis moet sluiten? Daarom vragen we onze gasten in de studio, hoe zou u straks het kabinet willen vormen? Nou, laten we eens beginnen bij de Libertarische Partij. Denkt u dat u kan samenwerken met Nederland lokaal? Nou, zoals ik eerder al zei, iedere partij die uh, uh, pleit voor. Dat, minder is een antwoord, dat is een theoretisch antwoord, hè? Minder belasting, meer vrijheid. Dat Daar ik... kunnen wij mee samenwerken. Dat is wat alle grote partijen dus als zeggen. Het, als, als, het, als, dat iemand, iemand als iemand zegt uh, wij, wij krijgen in alles ons zin, natuurlijk kunt u daarmee samenwerken. Daar is geen kunst aan. Maar bent u ook bereid om compromissen te nou, sluiten om, zoveel, om iets in hè? te leveren? Kijk, uh, laat ik het voorbeeld nemen van de inkomstenbelasting. Die is 52 procent. Alle politieke partijen... De inkomstenbelasting is niet 52%. Nee. Nee. De toptarief is 52%. Voor het klein... Als we, als we, kijken, als we, nou, als we het kijken naar wat de staat uitgeeft, dan is dat ook 52% nationaal inkomen. Dus de gemiddelde lastendruk voor de gemiddelde Nederlandse... is ook 52%. Want de inkomensbelasting dekt maar 40% van de staatsuitgaven. Ja, en daarom nou, kunnen we die ook eh, afschaffen. Als we de staatsuitgaven met 40% verlagen, kunnen we de inkomstenbelasting afschaffen. Daar zijn we voor als Libertarische Partij. Ja, en wat heeft en, dat met mijn vraag te Nou, wat ik even wilde zeggen is... De meeste partijen willen gewoon die 52% handhaven. Dus daar kunt u niet mee de, samenwerken? De VVD wilde in haar programma twee jaar geleden van 52% naar 51%. Dus daar kunt u Inmiddels 1% beter mee samenwerken? Inmiddels hebben ze de b verhoogd hè, met 10%. Men zegt 2%, maar in feite wordt de b met 10% verhoogd. Dat willen ze ook zo houden volgens hun eigen partijprogramma. De SP wilde 65% en Roemer heeft toegegeven dat ze naar 100% willen... Ja, dat, dat heeft hij niet in het partijprogramma zetten, dat is niet realistisch, nee, dat is, maar eigenlijk nee. die 100%. De enige partij die naar 0% wil, is de libertarische partij. Ja, ik ben, ik ben... Ja, nou, iemand die van 52 naar 51 wil, daar kunnen we samenwerken. Dat geldt ja. ons lang niet ver genoeg, maar dat één ja. kleine stapje van 1% punt, het is natuurlijk absurd klein, maar dat ja. kunnen we steunen. U gaat het moeilijk krijgen, maar we gaan naar Nederland lokaal, want met wie gaat u samenwerken? Nou, ik heb er straks al uitgelegd he, dat in de politieke markt is alles zeg maar, naar de flanken gegaan. He, hier aan tafel zit ook een buitengewoon dogmatische partij die vooral zendt en weinig luistert. He. Dat blijkt maar iedere keer weer in dit, dit debat. het lokaal zal de partij zijn die mooi in het midden zit. En we gaan gewoon vanuit het midden gaan wij, zeg maar, de verbindende brug bouwen zeg maar, naar links of naar rechts. He, want dat is wat Nederland nodig heeft. In ieder geval een keer een kabinet wat vier jaar eh, in de Kamer blijft zitten. Dat hebben we nodig en daar gaat Nederland aan meewerken. De Piratenpartij, jullie staan inmiddels al volgens de peilingen op één zetel. Nou, bijna twee zelfs bij mij. Bijna bestond. twee zelfs, maar ja. is dat al genoeg? Uh, er is in ieder geval genoeg om de Kamer binnen te komen. Ik weet niet of dat genoeg is om coalitiebesprekingen mee te gaan doen. Uh, als je vraagt welke partij wel. Je ziet dat de VVD inmiddels zo ver is afgedreven... van de, de, de, de grondbeginselen van het liberalisme. En zich zo weinig aantrekt van privacy. Dat daar eerst eens een hele hoop uh, opgeschoond moet worden... voordat dat voor onze serieuze partners zou zijn. Maar die zetel van nu, die ging een beetje ten koste van D66. Hè? Uh, Terwijl nou, dat misschien wel in, in, in, ongeveer uw enige... Als, als je in Berlijn <laughs> kijkt, zijn uh, is alle, alle FDP-mensen daar verdwenen uit het, uit, het, uit het deelraadsparlement. En die is zijn vervangen door de Piratenpartij. Ja. In andere stilstaten zijn heel veel linkse zetels verdwenen door de Piratenpartij. Maar, maar ligt D66 dan nog het dichtst bij u in de buurt? Ik denk, je? denk dat, je, dat, je, dat je D66 en GroenLinks... dat zijn twee Beetje partijen af. die allebei wel, wel wat piratenpartijpunten aan het overnemen zijn op het ogenblik, en waar we dus ook best mee zouden kunnen samenwerken. Is de trevende al een beetje spiritueel verantwoord ingericht? <lacht> nou, daar heb ik nog niet zo, uh, zo op gelet. Ik wij bedrijven natuurlijk ook gewoon politiek, al is dat vanuit een spiritueel standpunt. Maar wij vinden de Partij voor de Dieren een, een hele goede partij. En wij zien ook veel bij de SP, uh, waarvan wij zeggen van, nou, dat sluit aan. Uh, uh, ik, ik hoor overigens ook vanuit de piratenpartij het hele privacyverhaal, het doorbreken van de grote Marsblokken internationaal en nationaal, ja. ook heel veel dingen. En ik zie bij Nederland lokaal ook een aantal hele positieve dingen. Dus uh, wat dat betreft uh, gaan wij absoluut tot een mooie samenwerking. komen met een aantal mensen. Ik denk dat we de mensen Spirit in Nederland lokaal ook zeker kunnen ondersteunen... met ons liquid democracy feedback systeem. Nou, kijk. Om juist hun, hun idee om lokaal meer invloed te geven. En Zit het uh, bal ook Haag... nog een beetje gold nou, in ja. jullie samenwerking? Sharon ja. en schrijven ja. het op. Ik, zeggen, want ik, het van, het. Van, uh, ik ben blij dat het dan niet alleen maar voor jullie leden is. Want dat begreep ik namelijk net... En dat begreep ik ook niet helemaal, nee, het alleen voor jullie iedereen, leden is. iedereen mag meedoen. Het is wel zo dat bij ons de leden alleen mogen stemmen. Maar iedereen oh. mag, uh, mag, mag uh, uh, uh, uh, uh, punten aandragen. Maar ja. het idee is natuurlijk dat de andere politieke partijen... dit gewoon gaan kopiëren straks. De nacht der onverkozenen komt tot een warm, gezellig einde. Iedereen heeft elkaar gevonden. Behalve dan misschien de Libertarische Partij. Um, twee uur lang debatteerden vier kleine partijen... die nog niet in de Kamer zitten over alle belangrijke thema's. U weet hoe ze erover denken. Voordat we gaan luisteren naar het Radio 1 journaal gaan we nog even onze gasten hartelijk bedanken. Lea Manders van Mens en Spirit, fijn dat u er was. Ton Schijvenaars van Nederland, lokaal. Twan Manders van de Libertarische Partij en Dirk Poot van de Piratenpartij. En we misschien hebben we hier ook een soort samenwerking gebouwd tussen Nederland lokaal en de Piratenpartij. En ook wel tussen mensen, dat hebben wij toch weer even voor elkaar gekregen. Bedankt voor jullie komst en succes de komende week en op 12 september. Het nieuws van 6 uur is straks door op deze zender. Een hele wakkere dag. PNL. de Nacht der Onverkozenen.